jongens, ja. dat ja, was toch dat eigenlijk triest? ja, ja had hij had ons lieve neer daar van zijn kruis komt te binnen. Ja. Ja, ja, ze is weg. Nog een stukje lasagne, Guido? Heel graag, heel graag. Het is bijzonder lekker. Komt gewoon uit de winkel, oh. door. Nee, ja, ja, ja. de sausje heb ik er wel ja. zelf bij gemaakt. Tegen je wel, de finishing touch, die doet het. Alles wat Hanna aanraakt, lukt, Guido. Oh. Kijk maar naar mij. Oh. Oh, stil.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 Dan mogen we de mensen niet aandoen. Nou, <lacht> ja, het is anders het weekje wel geweest, hè? Ja. Eerst Ludovic Krijtes, dan Adriaan Vinken. Hoe is het next? Dat ze het uitlaten, hè? Ik zit nu al met meer vragen dan antwoorden. Hm. Ik zou het in dat verband trouwens over iemand willen hebben. Huh? Over Stefan Krijtes. Jij kent die?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 Ik kan veel verdragen aan, maar als je denkt mij te kunnen bedriegen... dat is grof. Peter, niet een ik kan, te ver... Ik, ik kan niet ver genoeg gaan. Salut, de groetjes. En als je vanavond nog een afspraakje zouden hebben met jouw vlam... Tamuzement, hè. Commissaris, <middels> commissaris, <middels> ik heb hier papi. Commissaris? nee, Zeg, voelde jij je niet goed? Maar wat legde jij hier op dat veldbed te doen? dat oh, is niet waar, hè? Je hebt toch niet hier geslapen vannacht in het kantoor, hè? Het is nogal laat geworden, gisteravond. Allee, oh, allee, oh, nee, zo ver woonde jij toch niet? Nee, Ik had mijn redenen om niet naar huis te gaan, oké? Okay? Oké, okay, het zou mijn zaken niet wilden zijn. Dat is geen probleem.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 Dat is toch fantastisch. Ja. Voor zo'n soepele baas te mogen werken. Oh. Oh. Voor de zaligheid. Ah, je doet. Ah, goeiemorgen. Morgen. Mergido. Goeiemorgen. Al wakker? Uh, niet geslapen, wil je zeggen. <laughs>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 Wat ik verschrikkelijk zou vinden is dat Krijtis Hanne gebruikt... Ja, dat heb je haar gisteren wel duidelijk gemaakt. Hè? Nee, nee, nee. Misbruikt is een beter woord. Hij maakt haar kopsot. Niet omdat hij haar graag zou zien... maar om achteraf een alibi te hebben. Begrijp je niet, hè, Pieter. Welk deel begrijp je niet? Waarom ben je dan zo uitgevaren tegen Hanna? Zij <sus> lijkt mij meer het slachtoffer dan liefje van die Krijtis. Ja, dat weet ik, maar ik heb geen zekerheid. Ja, dat is dan nog geen reden om met slaande deuren te vertrekken, Pieter. Zou dat kunnen vermijden?